Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Franse en Spaanse jongeren moeten hier helpen het personeelstekort oplossen. Dat zegt minister van Sociale Zaken van Genep in het AD. Ze denkt dan aan bijvoorbeeld jongeren uit de Franse voorsteden waar de werkloosheid hoog is. Politiek verslaggever Ewout Kivit. En daarom stelt ze dus voor om te gaan investeren in Franse of Spaanse schoolverlaters. Eh, om die dan een soort ja, te begeleiden naar eh, een baan in Nederland, in de horeca of in de tuinbouw. Een aantal oppositiepartijen heeft al gezegd dat ze het geen goed idee vinden. Volgens PVV-leider Wilders is het kabinet de weg kwijt. En de SP noemt halen van Franse jongeren uit Banlieus onverantwoord. Provincies zijn bang dat je straks niet meer overal met de bus kan. Nog altijd pakken er minder mensen het dan voor corona en draaien de vervoersbedrijven verlies. Provinciebestuurders zeggen in de krant Trouw dat ze hopen dat de coronasteun die bedrijven nu nog krijgen voorlopig blijft. Anders zijn ze bang dat 20 tot 30 procent van de buslijnen zal verdwijnen. En het bosbrandenseizoen in de VS is weer begonnen. Vooral in het westen is het loeiheet en daardoor zijn er weer meerdere branden uitgebroken... In de plaats Flagstaff in Arizona zijn 2500 huishoudens geëvacueerd. Het Amerikaanse Academy heeft code rood afgekondigd... voor onder meer delen van Utah, Californië en New Mexico. En voor het eerst sinds de rechtszaak van het jaar... heeft actrice Amber Heard iets van zich laten horen. Ze werd aangeklaagd door haar ex Johnny Depp. Hij vond dat ze hem onterecht had beschuldigd van huiselijk geweld. Zij zei dat hij haar had mishandeld. De jury gaf Depp gelijk en eigenlijk snapt ze dat wel. They had in those seats. En heard th over three weken of non-stop relentless testimony. Van paid employees. About how ik was een non-credible persoon. Ze neemt de juryleden niets kwalijk. Maar zegt dus eigenlijk wel dat ze oneerlijk is behandeld door getuigen. En de advocaten van haar ex ook zegt ze dat er op social media een heksenjacht was op haar. En het weer nog, het wordt een prima dagje met af en toe wolken... maar vooral weer veel zon. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10-ring Amsterdam-Noord richting Den Haag... dicht tussen Amsterdam-Hemhavens en Westpoort na een ongeluk. Verkeer kan het beste omrijden via de A5. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 All Ja, ik zou het ook doen. Ja, het nog doen. De hoe langer het is, police. hoe meer geld je krijgt. Ja, absoluut, ja. Maar wat zou er in het flesje hebben gezeten? Een message in de pot? Nou ja, af en toe horen ze dus iets van de politie. politie police? nou ja, de police vond ik wel een, een topband goede band, ja. Ik heb ja, zo... eentje optreden in de Groenoord Hall. Meen je Leiden. dat? Ja. Oh, dat ben je een ja, ja, de was alles dat heb ik nog wel eens ja, ja, dat was mooi, ja, dat was goed, ja, toch niet gemist. En toen hadden ze net die grote eerst, weet je, wel, inderdaad mensen te ja. botelen en met ik het allemaal. Ja, dat, dat was leuk, ja. hè. Hey, gaan jullie vrijdag nog naar de naar de gemeentereceptie? Uh, uh, je geeft een uh, nieuwjaarsreceptie, hè? heb je dat gehoord? Oh ja, ja. ja ik zag ze. Op het strand, uh, ja, oh ja, ja. ja. Ja, ze zijn vaak met dingen te laat, maar dit is wel heel erg laat dan, maar... <laughs> Ja, maar dat had maken maar... met, uh, met die pandemie nog. Die ja, peepen. dat klopt. Ja, ja. En nu kon het eindelijk weer. Dus uh, nou ja, dan kunnen ze mooi, iedereen elkaar mooi ah, aansteken uh, daar. De dingen. vissen ja. de zijn dan aan land uh, gebracht. Dus dan zijn we weer het Asterix en de Obelix-dorpje... Ja. waar ze met vissen elkaar om de oren slaan. Dus. Ik weet niet waar het is, waar, met tien of zo? Ik weet het ook niet. Weet dat niet. Hebben weet ze, niet. ze dat dan ook uh, bij de Chinese pandemie? Een hele pandemie, ja. Ja, ja alleen met zandbal bij. Ja. Oh, met pandemie. Ja. Of zonder pandemie. Maar ik weet niet of de stranden zo gelukkig mee zijn. Want het wordt een van de heetste dagen van het jaar. Ja, ja, ja. dat is ja, dus. ja, ja, ja, nou, ja. 20 graden. Jongens, ik ga, ik, ga lekker, ik ga lekker rijden. gemeente betaalt ook toch? Ja. Daarom, ja. en dan schenken ze maar wat bier in. Ja, dat lijkt wel. Ze kunnen beter ja. uh, bier kopen van ons belastinggeld... dan van onze OZB, dan uh, ja. nog meer... Uh, Centra. Uh, of uh, bankjes. Hè? Maar je tegen, tegen een, uh, leuning aan, een... Leuning aanzien. Ik, ja, ik... Ja, ik heb het uitgeprobeerd van de week. <laughs> heb ja, ja ik heb het uitgeprobeerd. Ik en je kijkt ze al die leuning Ja, aan. ja ik, zat, ik, ik zat echt uh, van... Hebben ze eindelijk het voor elkaar, de bewoners... met uh, het verhaal dat die banken naar voren moeten? Nee, is er weer eentje die denkt van... Hey, ik gooi er even een leuning voor. Nou, dat, uh, dat is niet maar echt een succes. Maar als je helemaal onderuitgezakt zit. Uh, nee, ik, ik zat gewoon, hè, gewoon rechtop. Okay. Maar ik bedoel, kijk, als er een, uh, een klein mannetje zit... Zit in de vorm van Jan Lammers, om maar wat te noemen. Die kijkt tegen ja, de die kijkt aan. Ja. Ja, die kijkt er onderdoor. Die kan misschien dan ook nog een paar kussentjes meenemen. Dan zit je ja, wat hoog. Dan kijk je, je eroverheen. Ja. Ja. Ja. Maar, maar uh, dit, over activiteiten en zo, ben je uh, ook een jager of niet? Heb je als een jachtgeweer vastgehaald? Nee, jacht, nee moet, ja, uh, ja, uh, alleen bij de schiettent. maar niet bij ja, uh, uh, ja. nou, ja. nou, ja, een jachtongeluk in Duitsland is er geweest. Er is een Nederlander die zag zijn uh, maat aan voor een zwijn en die ja, is er gewoon neergeschoten. Ja. <laughs> ja, dus uh, ja, je moet echt voor Uitkijken om met dierengeluiden te maken. Ja. Want je voortweet voor je Ja, gemeert. dat wou ik om... zeggen. Ik nee. weet of hij dat gemaakt heeft. Hij was wel gewond, hij was een ja. hond, he, begreep ik. Dan ja. uh, zijn ze samen naar het ziekenhuis gereden. En dan moesten, ja. dan moesten ze uitleggen wat er gebeurd was. Ja. En ze zei ja, hij: Jij hebt me aangezien voor een zwijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Wel een ja. verhaal was dat. Lekker dan? Ja, ja lekker ja. ja. ja. ja. Maar uh, vanmorgen hoorde ik ook een heel raar verhaal over een minister. Die heeft voorgesteld om. Uh, banlieu uh, jongen ja. Hoe krank zijn ze Nederland Hoe krank is ze Nederland te hier in de, de horeca te gaan werken. Ja. Nou, ik weet niet wat ik hoorde. Wat een weet idioot Weet uh, gasten dat zijn, man? Ja, daar, ja dat zijn de ergste. Ongelooflijk. Uh, Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Het ja. idee van minister van Gennep ja maar De, de zus van toch... uh, Yvonne van Gennep. Is dat Ja, Karin van Gennep. Ja, ja, ja. Maar de, de, ik, wat, wat me erg verontrust... wij wonen in het fijnstrand ter wereld, wat mij betreft. Ik zou nergens anders willen wonen dan in nee, Nederland. Nee, ik ook niet. Maar het feit dat mensen kanttekeningen plaatsen... of dingen roepen of zo, dat is omdat mensen bezorgd zijn... en het zien afglijden. Nee. Want uh, als je naar Den Haag kijkt, uh, elke realiteitszin... welke politieke partij, ook een enkeling misschien uitgezond... zijn ze kwijt. Nee, dat klopt. weet je Met het hele ja. verhaal, want... Uh, ...moeten zich nu in allerlei bochten wringen om nieuwe Nederlanders te huisvesten? Ja, ja. En het gaat maar door. Het is dweilen ja. met de kraan open. En het wordt bij de bron dus niet aangepakt. Nee, helemaal niet. Vinden ze nee, zouden ja, een Amerikaans ja. of Canadees systeem moeten hebben. Ja. Wat heb jij voor credentials? Heb je een opleiding? En uh, ja. dan mag je komen of niet. Maar uh, andere lui. Uh, ja. Ja. Weet je, nee, een nee, vast... Ik ben een groot voorstander van het opvangen van oorlogsslachtoffers uit Oekraïne. Echt, dat mag over mij allemaal yes, komen. Ja. Maar al die mensen uit Afrika, zo, ik weet niet. Uh... Allemaal gelukzoekers, allemaal ja. jonge gasten met hun nieuwe iPhones. En ja. die uh, gaan hier. En, en geeft ze ongelijk, want je ja, hoort van een land waar je gratis huis krijgt. en gratis. Uh, wat voor je wordt gestoffeerd. en je krijgt ja. gratis zakgeld. Ja, ja, en, joh, ja. en als jij niet wil werken. Blijf lekker thuis nog even rustig. We zien het wel. Ja. Dan ga je daar toch naartoe. Ja, maar nou ja, we zetten er maar tenten bij. En dan kunnen ze daar... Ja, uh... ik vind het bizar. Ja, er is, is niemand die zegt van... Uh, misschien is het toch wel uh, wordt het een beetje veel. Weet je? Dat hoor je allemaal ja. niet uiteraard. Nee, maar... het staat ook niet in het regeerakkoord. In ieder geval misschien nee, uh, het is wel heel op raar. een hoofdlijn. Maar niet in uitgewerkte vorm. Maar het is ook een manier, manier, manier voor die Tweede Kamerleden... om, om uh, hun, uh, zichzelf te, te promoten ja ja ik ja, ja, ja. dat, dat, ja, ja, ja, ja. dat ze opeens in nee, de krant staan en, en, en, hoe en mensen denken, nou, zijn nou uh, eens wat idioots gezinnen en dan ja. sta ik in ieder geval in de krant. Ja, maar ja, het, het, het, het gaat toch fout omdat het heel lang duurt voordat ze behandeld worden, zeg maar. Hè? Ik ja. bedoel, hun zaak wordt behandeld, dat duurt soms anderhalf ja, jaar. Dat niet aan. Idioot, ja. en, uh, en, en als het eenmaal zover is, dan, uh, ja. dan willen die landen waar ze vandaan komen, ja, die willen ze niet meer opnemen. Nee. Ja. Nou ja, dat is toch weer dus, een ja, dat gaat, dat gaat En beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een voor een beetje een beetje een beetje een dan, ja, dan uh, zal er dan, toch ja. wel eens iemand uh, van de regering daarover gaan en willen praten met nou, Nederland. Dat lijkt dat. mij wel, ja. Don? Maar ja, goed, ze vinden het allemaal wel goed gaan. En, uh, ja, je weet het ook. Ja, nou, ja, we steven wel af met dit beleid op een uh, behoorlijke Armageddon. Uh, armageddon, ja. dat klopt, ja, ja, ja. Hele ja. ja. armen. Als je geen geld hebt, dan ben je een Armageddon. Armageddon, ja. Armageddon. Armageddon. Armageddon, zei Don. Dan geef je mee. Zoiets. Ik denk geven. er niet licht ja. over. Ja. Goed uitgekozen, Hans. Dank je wel, Hans. Ik heb er zelf ook een heel goed gevoel over. Hey, is de Thailand, over. He. Ik, ik, ik heb het niet helemaal gevonden. Maar misschien is Femke Halsema, Slemke Valsema. En uh, heeft ze een bezoek gebracht aan de uh, nieuwe vorst van Thailand. Want oh, wat ja? is er gebeurd? Thailand die, uh, geeft vandaag gratis 1 miljoen wietplantjes weg hm, oh, aan de goeie. bevolking. Nou, ik, volgens mij ging je uh, nog niet zo lang geleden dat je kop af. als je met uh, drugs werd betrapt. Maar uh, ja, ze hebben het toch maar uh, vrijgegeven. Het is van de lijst met verboden middelen gehaald. Wel een uh, historisch besluit. Om het te vieren uh, geeft de regering vandaag meer dan 1 miljoen wietplantjes weg gratis voor niks. Zonder kosten. Wat dus, leuk. Uh, ja, dus ja. Ik denk nou, misschien heeft Hansen maar daar een bezoek. Uh, je weet het niet. Ja. <laughs> dus ik denk, ja, misschien nog leuk voor Amsterdam ook. He? Ja. ja. Nou, goed en, om, uh, ja. om mee uit te gaan wisselen, denk ik. Soms maar dan toch. Ja. ja. Hé, hey, jij bent nog wel een wandelaarig hè? Ja, ik mag wel. Nou ja, ik heb nu een uh, gescheurde meniscus. Een, uh, uh, oh, dus ik dus wandel wat minder uh, okay. dan ik deed. Maar, uh. Nou, als je nou weer helemaal opgeknapt bent, ja? dan heb ik wel een leuke wandeling voor je. Ach. Die gaat van uh, Kaapstad ja? naar de Magadan in Rusland. Oh, ik wil... Vind... Oh. Ja, het is slechts uh, kilometer. Dus wel bootrammen meenemen. Maar je hoeft, uh, <laughs> niet, je, je, hoeft, je hoeft niet met de boot of het vliegtuig... Het is alleen maar wandelen. Oh. Je gaat over bruggen en uh, weet ik het allemaal. Je gaat door 17 landen heen. Zes uh, tij tij tij tijdzones. En je maakt alle seizoenen mee. En als jij uh, gewoon door, uh, vier, alleen maar doorloopt... Dan doe je er maar 187 uh, dagen over. En als je 8 uur per dag loopt Dan doe je er 561 dagen over. Dus het is nog een mooi project, of niet? Jeetje. Nou. Of jullie samen? Want jij bent nog ook een uh, goede, goede wandel. Nou, ik een, weet uh, niet of ik een goede wandel, maar ik vind het lekker om te wandelen. Maar ik heb ik altijd een vast uh, rondje. Ja, ja. Ik wandel naar de, de kathedraal aan het einde van de oh, Oké. Okay. Uh, en dan ga je door de, terug. de duinen terug of niet? Nee, nee want ik vind uh, het uitzicht op zee altijd wel Oké. Okay, uh. Dus dan loop ik uh, dan weer terug. En dat is uh, bijna 9 kilometer. Ja, staat uh, kierpunt. Ja, boulevaan Paulusloot. Nee, ook als ik met Pauluswandel wandel... Die, die wandelt liever de zuid in. Dan ja. is dat er, inderdaad het keerpunt. Maar als ik uh, alleen wandel... Dan, ja, dan loop dan je de, bij de hele Paulusloot ja. af. Uh, nee, dan loop ik naar het noorden. Nee, dan is oh, nee, de, de route van de, van de Barnaar is dat. Oh, ja, Barnaar. Barnaar. Aha, even een kathedraal route. Dat ja. is de kathedraal. Ah, ik dacht dat je die andere kathedraal... aan de zuidkant... Nee, de kathedraal staat in Bloemendal. Ja. Het is, is Bloemendaal. Ja, het is hè? net Bloemendaal. Stond... Ja, volgens mij op de ja. grens. Ja, ja. Dan zijn ze trouwens ook weer een soort van wat lijkt op een appartementencomplex aan het bouwen. Klopt. Hè? klopt, klopt, klopt. Daar, ja. waar de, bij oh. de piramides daar stonden. Dat worden appartementen. Ja. Je, ja. Toch, dat het mooiste punt van Nederland toch als je daar zit. Waar ja. dat, dat goede van... broodjeszaak is ook weg daar, hè? Die, uh, waar Femke... Dat Femke zat. Ja. Ik zag laatst dat hij dicht was of zo. Ja, misschien wordt, is die in andere handen gekomen en wordt die verbouwd. Okay. Maar inderdaad, uh, ja, dat ook wel een lekker terrasje voor en zo. Ja, ja, ja. Maar door de, door de duinen terug is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Ja. <coughs> ik heb toevallig uh, zaterdag moest ik naar een uh, of moest ik, ben ik naar een <coughs> sorry naar een hockeywedstrijd van mijn dochter geweest in Bloemendaal. Ik denk, nou, het was lekker weer, ik denk, pak de fiets. Dus terug ben ik via uh, Kraantje Lek, daar ben ik de duinen in gegaan. Ja? En dat is een schitterend fietspad. zeg, mooi uh, om te rijden, ja, ja, met, een zeker man. met de e-bike. Dan nee, nee, nee, nee. de, de, de, de, de kom je in Noord kom je in Noord de de ja. is hartstikke leuk en makkelijk. Wij rijden regelmatig naar Haarlem en wat dat betreft doen we nooit meer iets met de auto. Nee, maar het is ook niet meer te betalen, het parkeren Buiten dat, het is veel makkelijker. Ja. Met een e-bike ja. ben je zo? Ja, ja echt. Ja. Met een gewone ja. fiets deden we dat ook hoor. Ja, je bent er in twintig minuten. Ja. Ja. Ja. Dat is net zo lang ja. is met de auto. Ja. Het is een mooie omgeving, nou, ja. mooie duinen. En, uh, ja. en over het parkeren gesproken. Ja, in Zandvoort parkeren. Nee, er worden zelfs uh, medewerkers van de gemeente zijn bedreigd. Het is he, toch niet dozen. te geloven. Ja. Dat, uh, dat oh, ja. Weet auto. je wat ik niet begrijp? In, in uh, um, um, Scheveningen nu. Hebben ze een nieuw uh, de zomer uh, ding verzonnen dat je maar uh, een uur mag parkeren? Oh ja? Ook als je naar het strand gaat bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uurparkeer. Of ja, of je moet in een parkeergarage gaan staan. Oh, okay. dus dus, nou, maar mensen, mensen willen hebben... niet betalen, dat is het probleem. Ja, ja. Als je naar Amsterdam gaat, dan moet je 4,50 per uur betalen. Ja, inderdaad. En dan moet je ook nog ja. een. Dan moet je gewoon weer lekker terug naar de jaren 50, 60 uh, je, met je fiets. Uh, je neemt je spullen mee. Ja, maar gaat gaat dat gaat lekker op het strand dat, zitten. Ja, maar dat Paf. kan niet meer. Jaap. Dat ah, is, je, moet, je moet niet uh, de boel uh, proberen te veranderen. Ja, nou, maar mens, mensen Paf. moeten in de gaten houden dat wanneer je een auto hebt en je wil parkeren dat dat geld kost. Ja, maar Het ja. kan niet anders, want er zijn veel te veel auto's... en te weinig ja, plekken. Ja, ja, dus ja, ja. dan moet je zeggen, van: ik, ik heb drie plekken gekocht. Uh -huh. heb ik heb gewoon gekocht. En het kost best serieus geld, hoor. Ja, dat en, en, ja. nou, ik. Ik verhuurde twee. Dus dat uh, levert in ieder geval nog... iets. Ja, op hier is het ja. Ja, maar ja, whatever. En, en, uh, dus uiteindelijk... Maar het moment dat je uh, uh, een auto hebt... en je denkt, ik, mag, ik, moet, ik moet in het centrum... of uh, waar, waar je dan ook woont... Gratis parkeren, ja, dat gaat niet meer. Nee, gratis parkeren, dat weet je En al, al die Duitsers, jongen, die, die, al die toeristen, die zetten natuurlijk. Iedereen, iedereen maakt. Uh, uh, uh, iedereen heeft. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, uh, de toeristen zijn. De, de, de grootste inkomsten van Zandvoort, daar drijft dit dorp op. Dus je moet die... Uh, um, ja, daar, daar moeten daar regels voor gemaakt worden. En ja. als er geen regels zijn, wordt het één groot zootje. En dan, dan, dan wordt het een wilde... Nee, nee, dat klopt. Ja, ja, dat ja die de gaan nu ook de betalen natuurlijk, toeristen. Waar ze vroeger nog in Oud-Noord bijvoorbeeld op de Tollestraat... of op de Verlinderweg uh, gratis konden staan. allemaal ja. afgelopen straks. Ja, dat is allemaal afgelopen. Nee, en dan de, denk ik de, van ja, nou... Er moet Je kan in Zuid gaan staan. Dus als ja. je een hotel hebt hier en uh, je, je, je, je, je gasten... <laughs> Nou, dan zeg je van ga in Zuid je kan In principe kan je alles lopen hier. Zo, mm -hmm, ja, zo groot is het allemaal niet. Maar ik moet wel zeggen dat, uh, dat het in, uh, in overleg met de, met de inwoners is het niet echt gegaan. Hè? Ik bedoel, uh, het is een beetje doorheen gedrukt. En uh, waar mensen nu tegenaan lopen met parkeren op eigen terrein met dit en dat soort dingen. Ja, en dan komen ze naar zo'n avond toe hè, van de gemeente die dan slecht georganiseerd is vanavond. En dan uh, krijgen ze alleen maar door je stuurt u maar een mailtje. En ja. dat is een nou ik heb nieuws voor laten. ze. Ik heb een mail gestuurd naar die parkeerservice. Die krijgt ja. helemaal niet een antwoord. Ja, dat bedoel ik ja. ja. ja. Je krijgt uh, geen antwoord? Nee, nee. Maar het enige ja, het. wat je daarom vanavond avond horen krijgt: van je moet uh, ja. uh, maar een mail sturen. Ja. Jo, dat dan, is uh... verschrikkelijk, maar dat is heden vandaag overal het geval. Ik... Je kan geen instantie meer telefonisch bereiken. Nee, doen uiterste ja, best ja, met het nummer ja. Ja. op het dark web bijna, ja, dat, uh, zodat jij ja, het niet meer kan ja, vinden. Ja, ja. Ja. Nee, Zo je wil ik bijvoorbeeld lijken. KPN bereiken, want ik heb steeds heb ik dat mijn scherm wordt dan blauw en dan staat er een heel verhaal dat de verbinding met mijn modem is verbroken. Dan moet ik het modem uitzetten en dan weer resetten. Ja. weet je En dat is met die en dat probeer ik dan. Maar ik probeer iemand bij de KPN te bereiken. Ja, maar dat is niet mogelijk... je... Ja, dan word je doorverbonden met iemand uit nou, de Ja, Je krijgt helemaal niet eens iemand aan de lijn. Nee. Althans, het is mij nog niet gelukt om een telefoonnummer te vinden, laat ik het zo eens Van de, van de KPN? Van, ja, dan ben ik wel een beetje digibet. Dat is zo. Maar goed, ik kan een beetje op mijn manier graven in zo'n site van de KPN. Maar het is niet te vinden. Nee. En dan staat er zo'n uh, contact, weet je wel, services, ja, contact. Ja. Dan druk je contact in. En dan ben je weer terug bij het vraagprogramma: van Wat is je probleem? Ja, ja, ja, ja, ja, en dan ja. staat er onderweer contact. En dan klik je dat in. En dan. Joh, dat is echt. Ja. Maar oh, die parkeurservice. Dus ze natuurlijk. zeggen, ik had dus een. Uh, je kan een tweede kentekenverzoek doen. Ja, ja. Dus dat had ik gedaan. En dan kreeg ik een bericht terug. Uh, wordt geweigerd, want u. Uh, u heeft al aanvraag ingediend. En daar heb ik helemaal geen bevestiging. Niks van meegekregen. Dus ik ben benieuwd dadelijk hoe dat dan gaat. Waarom niet gewoon net als in Zuid... een vignette koop je bij de gemeente... en dan plak je de dag hiervoor uit. Daar wilden ze vanaf. Ze hebben het uitbesteed aan de parkeerservice. Nou, en die lag zo'n te lulletje broek natuurlijk. Ja, die krijgen ook hoor. En, uh, ja. Ja. Maar ze, nee, dacht, is... ze gaan straks wel rondrijden met die scanauto's. En, ja. Dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk ja. de sigaar. Dat is, uh... Nou, ik moet wel één ding van het hart... Ik ben natuurlijk niet zo'n modernist... maar mijn vriend G. hier links van mij gezeten... Mm -hmm die heeft mij toch overgehaald om het fenomeen Parkmobile te installeren. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk altijd veel te veel geld in die meter geflikkerd. En nu kan je gewoon blijven zitten en je hoeft niet meer je koffie weg te gooien... omdat je meter is verlopen. Nee, het is goed. Je betaalt er wel voor, maar is. je uiteindelijk bespaart... is natuurlijk veel meer. Dus dat vind ik dan wel een welkome uitvinding. Ik vroeg me alleen af hoe ze dat controleren... maar dat is wat jij zegt met zo'n schrikken. je dan? Ja, die, die, die, ze lopen nu nog en ja. uh, ze kunnen dat zien op uh, een telefoon of zit wat ik, ja, nou, ik heb, uh, In Amsterdam uh, uh, was ik bij uh, de, de, de zoon van mijn, van mijn vrouw. En op een gegeven moment uh, had ik. De, die heeft dan een soort, ook een soort situatie: kan je voor 30 cent per uur parkeren. En dan, moet je, dan kan je een paar uur staan en dan moet je dat kenteken doorgeven en dan uh, komt dat goed. Dus het gaat ook allemaal via je telefoon. En, uh, maar ik had het kenteken, had ik het streepje verkeerd gezet. Oh ja. Ken je dat? Dus ik kreeg een print van, uh, weet ik veel, uh, serieus geld hoor. Ja. 72 euro of zo. Dus toen uh, heb ik een, een, een, een, een mail gestuurd van, uh, dat het niet klopte en dat, we, dat ik dat nummer verkeerd heb doorgegeven. En, uh, en toen is het weggestreept. Okay. Ja, ja. ja heb ik, nou. dat maak je bijna nooit mee. nee Maar dit was wel uh, Maar goed, als bijzonder. ze dat voor de dag hebben getrokken... het nummer wat ze wel geregistreerd hebben... Wat, waarvan ze dachten dat het niet jouw kenteken was... Nee, dan dat, natuurlijk dat bestaat dat zo... niet. Oh, nee? Nee. Oh, ik hoor net dat dat niet bestaat, als Oh, het bestaat het <laughs> ook niet, nou. nee. uh, Dat Maar gewoon helemaal niet, of uh... <laughs> <laughs> Nou, ze dus moeten nog we wel al die... die, die uh parkeermeters gaan installeren. Hè? Dat, ja, dat lijkt me wel. Ja, ik, de... niemand, uh, ik zie niemand lopen nog, verder. Nee, ik zie en, nog niks, niks uh, gebeuren. Nee. Dus toen ja, kwamen... De huidige parkeermeters, één grote kring. Ja, ik was net bij Jimmy Turner. En uh, toen kwamen er ook vier uh, mannen met uh, oranje vestjes aan. Met grote papieren en dingen. Dus hij was mensen aan het, uh, iemand aan het helpen. Hij zei, ik moet even naar buiten, ik moet even naar buiten. Want die gasten die stonden <laughs> met grote papieren. En hier en daar, uh, daar moet het komen. Dat ging over uh, fietsenrekken. De Wilders, waar hij om de hoek een paar ja. tafeltjes heeft staan... Ja, ja wilde ze een fiets, groot fietsenrek maken. Oh, echt dus hij had gezegd van... Uh, hier niet, hier niet, heb ik yeah. al uh, bij de gemeente. En uh, je moet het daar iets verder in de school ja, gaan. Bij de IJsseland voor de deur. <laughs> ja, nee, nee, iets <laughs> verder bij hem. Ja. En, uh, zo, dat heb ik weer even gedaan. Want uh, die gasten zijn gek. En ik ken ze helemaal niet. En ook uh, komen van buiten Zandvoort. En, uh, ja. dus, <laughs> ze lopen daar gewoon met grote pieren. Ja. Hier moet het komen. En dat, daar gaat het gebeuren. Maar, ja. goed. Jim uh, uh, was wel uh, erg aan let. Op dat ja, moment. en dat moet je ook zijn. Dat moet je zijn, ja. natuurlijk, ja. maar je zal het maar net even niet zijn. <güls> ja, dan ja, heb je ineens een wakker welke staat ja. een ja, de een fietsrek voor de Ja, staat een fietsrek voor de deur. Heb jij wat? Ik heb een uh, K-nummer klaarstaan. Het K-nummer, de Dat is een hele, heel mooi, mooi nummer geworden. Dus vertel dus eens even. Nou, dat ga ik straks achteraf even vertellen, dus dat ga ik niet doen. Ja,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 Floten voeten, naakte huid, mijn schoenen, in mijn hand, ik verschuil. Het is, cool. Zij is stemactrice, onder, onder andere. Dus zij heet ja. uh, Elena Hakkaart. U uh, kent haar dus. wel. Helene ja, Hakka, mooie, mooie naam. Ja, doet kleinkunst in Antwerpen. Heeft een opleiding ook aan de hogere kunsten van Utrecht uh, gedaan. Ja, dat is leuk, uh, Ger. Uh, nou, het is een mooi nummer, ja. ja, nee, ja maar goed, um, het, is, het, is, het is spreekt tot de verbeelding. We wonen tenslotte hier in een duinen. Nou, inderdaad, nummers met... Om ja, je even in de reden te vallen, kan ja. nog wel, mag dat. Tuurlijk, tuurlijk. Um, Muziek die over de kust gaat. Terug naar de kust van Maggie ja. Miller. Er zijn Overborg. altijd ja. nummers die toch... Uh, nou, Zoutenlanden en zo bluffen. Ik zou bijna ik, wil de nee. de ik de zou bijna van bluffen. Altijd leuke ja, nummers. Ja, maar ik zou zeggen, dit uh, past ook al een ja. beetje in die traditie, denk ik. Ja, maar, uh, een collega, een Bakker. Die moet ik naar de credits uh, voor geven. Want het is een collega-redacteur bij 3 voor 12. Is goed. Kom nou, ja. maar mee. Hij, hij, is, hij is de ontdekker, zeg maar. Ja, nou, oh, meer of goed. meer wel. Of, of, of ze hangen zelf in de mailbox. Ja. Dat gebeurt ook nog wel eens. Nou, We uh, hebben een leuk liedje. En, uh, dus komende vrijdag mag ik weer. Want uh, okay. dan mag ik weer uh, de nieuwe releases gaan verzorgen. Dus, heeft nou, een oh. van jullie wel eens een bungee jump gemaakt? Nee, nee. nee, nee. Het elastiekje nee. is gebroken en daarom zit, sta ik nu hier. Dus, Sorry wat Het elastiekje is gebroken toen ik oh. dat deed, daarom sta ik nu hier. Oké, okay, nou er is een Fransman die heeft in Schotland het wereldrecord uh, bungee jumpen. In 24 uur, het aantal bungeejumps. Oh. Holy shit. Uh, 765 keer in 24 Echt? uur. Ja? Holy ja, shit. In, uh, van 40 meter hoogte. <laughs> yes. en, uh, ja, En het grappige is, dat is uh, François-Marie Dibon. Maar die Dibon. Pardon? Voordat hij met, met, met, met uh, jumps begon, had hij hoogtevrees. Oh? Maar dat is volgens mij nu wel, uh, wel over. En, okay. uh, het vorige record heeft hij met uh, uh, ruim 300 keer verbeterd. Record uit 2017. Dus dat is uh, knap op zich. En, uh, hij is dus uh, 24 uur doorgegaan. Maar nu oh, is hij er, even, goed? Ja, hij is er nu even klaar mee. Dus eigenlijk. je hele hersenpan en uh, ja, je nou, alle ingrediënten worden dus door elkaar gesproken. Je krijgt ja. geen kracht op je volgens mij. En, uh, yes. Ja, het is niet goed voor je, je hersenen lijkt okay. mij. Dus Ik weet niet of hij gek geworden is, maar hij stopt er wel even mee... om zijn lichaam rust te geven, zegt hij. Oh, dat wel. Ja, dat gaat hij doen, okay. ja. heeft heb gelijk. En het moeilijkste onderdeel waren de regenbuien tussendoor. Die ook, oh. ja, het, is, <laughs> nou ja. het kan, het kan uh, heel veel... Nou ja, wie zijn. wie uh, ook nu van zijn rust kan genieten, dat is een, een hond. Die was in San Diego in de dierentuin in het apenverblijf uh, beland. Oh. Die werd dus in no time achtervolgd door een gorilla. Oh, ja. Dus uh, terwijl uh, alle mensen toekeken wat er van de hond uh, zou worden... Heeft hij het uiteindelijk toch uh, net gered? Niemand weet hoe die hond in het apenverblijf terecht is gekomen. Maar op een gegeven moment. Uh, de gorilla die kwam achter de hond en denkt, hey, die hoort hij niet. Nee. Dus er ging. <hijen> <hijen> <hijen> maar dan anders. Maar de hond heeft het overleefd gelukkig. Dus, uh... Nou, dat is fijn hoor. Leuk hè? Ja, ja dan heb ja, je ja, toch leuk. wat buitenlands nieuws? Een beetje maar... dierennieuws uh, tussendoor. Ja. Dat uh, kan altijd wel. Buitenlands nieuws? Hebben we dat ook nog? <hijen> Nou ja, eh, buitenlands nieuws. Joh. Nee, uh, nou ja, we gaan even naar Amerika. Elvis, dat uh, is een nieuwe film van. Nee, hebben jullie nog gehoord? Ja, gehoord. Die schijnt wel goed te zijn, wat ik tenminste begrepen heb. Ik ben <laughs> ja. niet zo'n enorme elvis Ja, maar nee, het, is is beetje, het is een beetje het verhaal, want ik hoorde gisteren zeggen... dat het, uh, uh, de, de, de acteur die, die Elvis spreekt, lijkt helemaal niet op Elvis. Oh. Maar speelt wel zo goed dat je er wel in gaat geloven. is in Australië, hebben ik begrepen? Ja, en <laughs> okay. uh, de... de ja. Tom Heng speelt uh, ja. uh, Dries van der Kuik. Ja, dat is en Dries de, van der Kuik is de kolonel. En die komt eigenlijk uit uh, hoe heet het, Breda. Ja. Ja. Maar die had, die, die had een belastingsschuld hier. Vandaar dat Elvis nooit in Europa is geweest. Ja. <laughs> ja, want ja. hij mocht niet mee. Nee, dat klopt. Ja. Ja. En, uh, helaas heeft hij geen nee Nederlands accent natuurlijk. Hè. Dat was, was nog leuker nee. geweest eigenlijk. Maar het enige, het het enige Nederlandse het. woord wat erin voorkomt... in die hele film... is godverdomme... Sorry hoor, daar ja, luisteraars, maar dat is het enige woord wat erin voorkomt. Dus dat heeft nog een, een heel klein Nederlands Een Nederland beetje een Nederlands tintje. He? Ja, ja, dat zal het worden. Ja, ja, grappig. Trouwens, in Las Vegas er worden heel veel stellen getrouwd door Elvis imitatoren. He. Eh, eh, Tino heeft dat gedaan. Ja, echt ja, waar? Ja, ja. Ja, nou, dat is voorbij, want uh, er uh, een licentiebedrijf dat de uh, namen het imago van Presley beheert. Heeft alle trouwkapellen in de Amerikaanse al bevolen ermee te stoppen om de naam van de zanger te beschermen. Nou, dat is lekker dan. Ik wil net. Ja, lekker hè. Vingers ja. van trouwen. Ja. ja. Ah, heb... uh, Kapellen die ermee doorgaan, die kunnen jullie de stappen voor. Oh, jij ja. wilde het, ook gaan doen. Uh, ja, ja. Ja. ja, ik ja. heb er wel echt gedacht. Ik heb hier ook uh, trouwnieuws uh, mensen, want uh, je kan in India kan je ook iets, uh, iets bijzonders doen. Dat is in ieder geval heeft een vrouw dat gedaan. Ze is getrouwd. En dan mag je drie keer raden met wie? Met, met, een, met een, iemand waar ze mee wilden trouwen. Nee, met, met zichzelf. Met met zichzelf, oké, dat past wel een beetje. Ja, dus ze houdt van zichzelf. Ja, ze houdt oh, zich wel. ook vanzelf. Uh, dat, is, uh, dat staat hier ook. Uh, ze is de eerste Indiaanse persoon die een sologamische bruiloft heeft. En nou, ik weet leuk. niet wat een sologamie uh, is, Maar het is iets met uh, daar uh, met is, uh, wij, en, uh, en monogamie de... en nou, sologamie. We gaan heel snel naar Las Vegas gaan. Ja, dat zou kunnen. De... Want we, we gaan doen. een uh, we gaan een deuntje doen. Dat jongens. lijkt mij een goed plan. Want We zijn maar één keer jong. Ja, zo is het. Ah, oh, dit vind ik zo mooi. Ja, dat weet ik. Zo mooi. Daarom draak ik het, ja. Dank uh, je. Zelf, is dat een, nou een abrupte einde? Of? Nee, zo hoort ja, het. zo. Nee, hoort zo hoort het Ik ben nee. nee, ja, er een tijdje ja. mee bezig geweest. Ja, toch? Dat zo voor elkaar Mag. te krijgen. Je ziet nog een standwoord's randje ook aan. Ja, uh, ja, de hele hoes uh, van uh, Yellow Brick Road. Van het album uit 1973. Is, uh, is gelithografeerd bij uh, Drommel. Wat leuk. Bij Drommel. En uh, uh, daar werkte ik toen. Als uh, lithofotograaf. En, uh, uh, en dat werd dan gefotografeerd, zo'n uh, zo ja. zo kunstwerk. Dat was echt een kunstwerk, helemaal gepaintbrushed. Oh, ja. En mensen die de, die, de, die de hoes kennen, weten wat ik, wat ik bedoel. Ja. beetje gelig is die. Ja, nee, mooi, een ja. Yellow Brick Road, Frank. Ja, ik, het is een kleurrijk geheel geen. Ja, ja zeg het. Ja, mooie, hoes. mooie hoes, ja. ja. Dus uh, de album was ranked nummer 112 in de Rolling Stones magazine van de 500 greatest albums of all times. Dus het is, uh, ja, daar heeft hij al uh, ja. mee gescoord, deze. De, Geloof ik. Ja, deze Elton... Ja, ja. Over scoren gesproken, hè jongens. We zijn natuurlijk uh, even een fantastisch misdaadland. Een uh, behoorlijke industrie geworden. Maar het kan altijd gekker natuurlijk. Want in uh, Manzanillo, in uh, Mexico... Maar, hebben we dus niet, tien, niet, ja. tien zwaar bewapende overvallers... hebben we een particulier bedrijf uh, bij de haven van de Mexicaanse... dat Manzanillo zeker twintig containers met ongeveer goud en zilver leeggeroofd. Dus die overmeesterde het aanwezige personeel... en selecteerde de containers om leeg te roven. Maar ja, die werden dus op het afgelegen terrein niet direct uh, opgemerkt. Dus die uh, hadden acht uh, tot tien uur de tijd om die containers <laughs> leeg te halen. En uh, ja, dat is toch een wat. Nou, leg dan. Dan heb je, uh, de, de, je de, ook veel in handen, ja. Maar ze wisten wat er is waarschijnlijk dan. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar er zat ook uh, koperge, uh, zink en, nog, ah, en met ja. zilver zat er nog in. Maar goed, ja. En, uh, en het, met, met goud is het zo dat je kan altijd. Net de diamant, alleen diamanten moet je dan weer uh, opnieuw slijpen. Hè? Want uh, de, de diamantslijper laat een soort van handtekening achter en de kenners oh, ja. zien wie die diamant geslepen heeft. Ja, okay. ja. Dus dan moet je, maar goed, als je goud rooft, dan kan jij gewoon, als jij bijvoorbeeld uh, een stuk goud van iemand uh, hebt uh, ontvreemd... Ja. Kan je gewoon naar de firma Scheunen gaan in Amsterdam Noord. En dan, en dan uh, <laughs> worden no questions asked. Je kan het daar gewoon inleveren en je krijgt de dagprijs. Ja, en het wordt omgesmolten en nooit meer te achterhalen van oh, wie, uh, wie de eigenaar nou, maar is goed ja. Dus, uh, ja. Goed, dus ja, dat was eigenlijk een van de voordelen dan uh, ja. van uh, de, de cryptocurrency, bijvoorbeeld uh, ja. Bitcoin of Ethereum of Solana al die, die hmm. weet je, dat je dus niet uh, fysiek iets hebt. Ja. Maar goed, nu is het zo dat uh, die hele Bitcoin-munten uh, onderuit Ja, die gaan zich, ook weer uh, allemaal onderuit. Flink euro. 21.000 nee, is het. 21 21.000? Ja. ja, het was 42 of zo, tegen de 50 bijna. Ja, het is uh, behoorlijk ja. hoog geweest. Maar goed, dus. Hm. En goud, ja, dat moet je dan ergens neerleggen. Dus de fysiek, ja. dat pak je ook niet even ja. op. Uh... normaal is in Mexico, is het druk. Dus uh, nou, ja. een keer wat leuk, Maar het is een beetje anders. naar Nederland geplaatst. Uh, ja, ja. Ja, ja, We hebben de grootste amfetamine laboratoria ja. uh, in Nederland. En een prachtige industrie. Ja. En, uh, maar goed, we zijn En, en, de, en de criminelen, op. die vesten zich allemaal op uh, vakantieparken. ja. Die kopen ze op of... Uh... Ja, die kopen ze op. En dan uh, worden uh, de mensen eraf geschopt die uh, erop zitten. En, en dan, dan, dan met een, uh... zwart geld en heppekij. Uh, ja. ja, hier zonder trouwens. Uh, hebben ze het eigenlijk ook gedaan, hè? Nou, met, met, met Zandervoerder of wat je Ja, bedoel, met Sander... <coughs> Curios is het wel een bedrijf wat uh, niet echt met zwart geld werkt, denk ik. Nee, het zal uh, niet met zwart geld. Maar ja, het wordt dan opgekocht. <coughs> ja, en de mensen die er al klopt. 40, 50 jaar staan. Ja, ze hebben van de week geprotesteerd. Hè? Ook bewoners van Zandervoerder in Den Haag. Want daar ging het over. Wat ik... Niet begrijp is dat er geen wet voor is. Weet je wel? Ja, Die uh... hebben ze vergeten te maken. Dat je 50 jaar ergens staat. Ja. He, met hele families. Ja, en dan. En dan, waardal, en, en dan in, in, in Loosdrecht. was. Uh, ik heb in Loosdrecht gewoond. Uh, ook op zo'n park. En het park wat naast ons zat. Is, uh, hebben ze drie maanden de tijd gekregen om. Uh, op uh, te om, zouten? Op te zouten. Sof. En uh, als je dat niet doet. Dan krijg je een rekening. Uh, om uh, je uh, ding weg te halen. Ja, ja, ja, ja, dat dat centrum, dat zijn of die wordt ja, maar, weggehaald op jouw kosten. Ja, ja precies. Ja, ja, en dat zijn natuurlijk caravans. Eigenlijk. Want er, er staan ook wielen onder. En, ja. Uh, dus, uh, maar ja, het heeft niks met een caravan nee, te maken precies. natuurlijk zelfs uh, die kamperwoningen. Dat is... Ja, precies. En, en uh, uiteindelijk uh, zit daar, uh, er zijn hele botenhuizen erbij. En zwembaden. En, en, uh, dat waren hele prachtige dingen. En ja. nou, dan krijg je drie maanden de tijd. Of je uh, krijgt dan wel de mogelijkheid om een huisje van dat Europark... of uh, van, uh, hoe, heet, hoe heet het? Kiri of uh, Landal. Landal of uh, whatever uh, te kopen... Maar dat kost dan uh, uh, uh, 250.000 uh, voor, voor de bungalow. En 250.000 voor de grond. Oh. Dus dan ben je, een, miljoen, ben je een half miljoen verder. Ja. En dan, dan mag je er blijven staan. Ja. Het is een ja, belegging. Maar, maar, maar dan nog is het niet je eigen grond, of wel? Ja, dan wel. Oh, dan wel. Ja. Het is een okay. belegging, hè? Dus is het is ja. tegenwoordig. Uh, ja, misschien dat uh, dat een clausule is. Want over het algemeen zijn huurders heel goed beschermd. Maar ja. nee, je huurders, bent geen huurder. Nee, je, nee omdat een, het nee, park maar je wordt overgenomen maar, door de... Nee je, je, je, uh, zeg maar, nee, je hebt gelijk. Ja, je, je, je, je, je huurt de grond. Ja. ja. ja. Je huurt, ja okay. En dus, je zet er zelf een ding op. Ja. Ja. Dus in, in die zin ben je als grondhuurder, laat ik het dan zo omschrijven, gewoon niet, niet beschermd. Nee, nee. want... Het, nee. En als je denkt dat het goedkoop goedkoop verhaal is. Ik betaalde al bijna 6.000 euro per jaar. Holy shit. Voor, om daar met een, met, een, ja, met, zo, met een... Om daar te staan. Om daar ja, te mogen ja, staan. Zo. Ja, Maar ja. ja, het is ook niet goedkoop. Dus, uh... maar het is wat jij zegt, de families die zitten er soms tientallen jaren ja, Maar ja. het is schandelijk dat dat ja, Zuid-Amerikaanse toestanden ja. zijn. Ja, daarom, ja, ik begrijp niet dat, dat, dat, dat daar in de loop der jaren toch niet een soort wet van gekomen is. Van, uh, ik, begrijp wel, ik begrijp wel dat het verkocht wordt, maar zet er dan een jaar tussen. Weet je al, ja. oké, okay, ja. ja, ja. uh, je krijgt een jaar. Om, om een oplossing te zoeken voor ja. jezelf... en, en uh, te kijken wat je gaat doen. Want uiteindelijk, iedereen die daar gaat wonen... weet dat dit de consequentie kan, kan mm -hmm. zijn. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, dat is dezelfde, ja. dame zou ik ook nooit van mijn leven iets kopen... waar er erfpacht op zit. Maar, weet je, want zo'n gemeente verandert zijn erfpachtkanon... en je kan gewoon dokken heen. Ja, ja dat klopt. Uh, uh, ja, nee, dat, ja. Is, ja. Ja. Nee, dat maar, klopt. Hé hey, jongens, een, een, een uh, bibliotheek in Londen... die heeft uh, een boek teruggekregen... wat 48 jaar geleden is uitgeleend. Dat is leuk. Hè? Oh, ja, je Dat je het kregen ze opeens opgestuurd. 48, 48 jaar geleden. Ja, 48 jaar, 48 jaar geleden. 48, en, uh, in de Wensburg uh, Libraries. <laughs> dus, maar die waren <laughs> natuurlijk wel benieuwd... waar het boek nou vandaan kwam. Het kwam ja. uit uh, Amerika. Maar er stond geen adres op. Of nou, uit Canada, maar er stond geen adres op. Dus... Uh, ze zijn, zijn erachteraan gegaan. Ja. Niet omdat ze geld willen hebben. Want normaal uh, betaal je 29 cent per dag. Uh, wordt in rekening gebracht. Uh, dus dat zou eigenlijk uh, een, een boete zijn van 725 euro. Als je al die dagen optelt. Ja. Maar... Uh, de maximumboete die is opgelegd is 8,50 euro. Dus dat valt op zich mee. Maar ze zijn er wel achter gekomen wie, wie dat was. En uh, op Twitter uh, hebben ze een bericht gezet dat uh, de nu 72-jarige Tony Spence, die had het uh, geleend. En die is daarna naar Canada verhuisd. Oh. Maar hij had, uh, had nog een, een doos boven staan. Daar had, had hij dat boek in uh, gevonden. En hij heeft hij het teruggestuurd, uh, omdat die bibliotheek een, een warm hart toedraagt. Uh, en ik dacht ook dat het er wel op kon lachen. En dat is natuurlijk wel zo. Als jij opeens een boek ja. had uh, van 48 jaar geleden terugweegt. Maar de bibliotheek heeft gezegd dat het nog in goede staat is. En waarschijnlijk komt het gewoon weer te leen. Dat is ook leuk, hè? Gelukkig. Nou, dat vind ik veilig. Nou. Hè? Ik ben we weer, we in, nog, uh, doen er we nog een joh. Ja, en dan, we en dan, dan, ja. En dan uh, uh, gaan we er mee op. beetje ah. lekker, een ah. beetje...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 I have tried so not to give in I have said to myself this affair never gonna, gonna go, go so, so well But why should I try to resist when, well, baby, I know so well That I've, I've got, got you, you under, under my, my skin, skin.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 The sake of heaven you near. In spite of a warning voice, comes in the night and then repeats and it shouts in my ear. Don't you know you're a fool? You never can win. Yeah. Use your mentality. Wake up to Cause skin skin. Doet het? Ja. We zijn er niet. We zijn er Ja, nee. we zijn er iemand anders. Ja, dan, mooi uh, nummer. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja dat is uh, Bono met, uh, ja. met uh, Frank. Frankie. En die Inderdaad hebben het, uh, op afstand uh, hebben ze het uh, ingezongen. Maar ze zijn wel bij elkaar oh, ja? geweest. Yes, ja, met het maken van de clip hoorde ik net van jou. Ja, ja, en uh, er zijn ook foto's van, uh, die kun je terugvinden, maar waarom dat ze elkaar dan? wel getroffen hebben. Ja, ik kan het weten. Ja. Ja, Jaap, uh, ja maar ja, toen die oude. Uh, volgens mij is het de laatste plaat die hij ooit heeft opgenomen. Ja, want in 1998 oh, ja? is ja. hij overleden. Dit is uit 1993 stamt dit. Dus. Ik ben een keer bij, bij zijn huis geweest in, in uh, Palm Springs. Oh? In, in, uh, bij Frank's huis. Ja, bij Frank's. Ik Gaan we even bij Frank kijken. Ja, bij Frankie. En uh, dus kom daar. Maar er zit gewoon een, een, een, een, een hokje. En er zit een man in met de, bij, bij de slagboom. Ja. ja, denk, ja. Of, je, of je een hotel binnenkomt. <laughs> een hele lange oprijlaan. aan. Nou, dus daar ben ik gestopt. <laughs> ja, het is om tot, om dat En toen dachten wij, je voort, weet je wel. wat we ook kunnen doen? We kunnen ook. Uh, uh, Clint Eastwood, want die, die was toen burgemeester in Carmel. Ja. En, uh, en is er een beetje daar in de buurt zijn dus we naar Carmel gereden. En uh, bij Popsen zei hij zo: Mijn moeder, hij moet toch een keer tanken. <laughs> <laughs> we hebben een uur bij Popsen, schon <laughs> <laughs> Maar ook dat is niet gelukt. Nee. <laughs> dus ja, dat, uh, dat zijn van die dingen die doe je in je, in je, in je jeugd. Hè? Soms zit het mee. soms zit het mee. Ja, ja, wij zijn een keer naar uh, South Fork gereden. Het, ja, uh, vertel eens. Uh, ja, dat was ook uh, wel grappig om te zien, weet je. Maar het is, uh, er stond een soort tent in de tuin... waar ook nog dingen werden opgenomen en zo. En, ja, het is wel... Maar goed, uh, het, het valt in principe wel een beetje tegen. Want je hebt er een bepaald beeld van. En, uh, maar goed. En zelfs met Graceland. We ja, hebben ja. niet de hele tour door het huis gemaakt, maar... Uh, wel grappig om een keer te zien. Ja, zeker. Ja. Zullen we die top 10 doen? Ja, de top 10 jongens. Nou, ik heb de top 10 van de luidste dierengeluiden. Mm -hmm. En uh, nou, geluidniveau uh, van, van, van ons is, uh, wordt gemeten op uh, 60 dB. En uh, elk geluid boven de 120 dB kan pijn of zelfs schade aan de oren veroorzaken. Oh. En... Uh, nou, dan uh, begin je met uh, dieren en dan, uh, nou, dan zie je al meteen... De eerste heeft al een, een, een, een verhaal van... Uh, zal wel op dezelfde afstand gemeten worden. Uh, bij sommige beesten is dat niet zo handig, maar bij sommigen kan het wel. Uh, de hyena 112 dB. Oh, ja. Je dan? Ja, oh. ja, die maakt een, uh, best een hele hoop... Ja, ik zei net al de olifant, maar die zit er niet bij. Die ja, de ja, die zit er wel bij. Bij. Oh, ja, ja, ja, ja, ja Maar, maar wel dat doe je nog bij. even hier. Nou, ja, Ga maar door met ja. Ja. Nou, op 9, uh, dat verwacht je ook niet. Dat is de Nijlpaard. Zo? Nijlpaard? Nee. Ja, nee. van 110 nee. tot 114 db. Zo. Dat is best hard, hoor. dank ja. ja. je vertellen. Ja. En, uh, nou, dan krijg je 8. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een inkoppertje. De Leeuw? De Leeuw, Frank. Heel goed. Ja. En dan bedoelen we niet, Paul. Nee, niet. Nee. <laughs> 114 db. Uh, of zeven. Nou, dat verwacht je ook niet. Het is de grijze wolf. Aha. De grijze wolf is ietsje... Ietsje uh, uh, luider dan 1... Het scheelt 1 dB, hoor. Dus, het uh, dus scheelt 1 dB met rood kapje? Nee, met, met de leeuw. De leeuw. Oh, die kan ook schreeuwen, ja, die rood kapje. Vooral overal vroeg. Ik ook die vol volle drakel. Op 6, nou jij zei het al... de Afrikaanse olifant, hè? Uh, niet, niet de Aziatische. Niet de Aziatische, de Afrikaanse. 117 decibel. Doet hij goed. En dan op 5, de groene shi ja, had ik wel verwacht. Chee Ja, ja C-I-S-A-D-E. -E. Maar de groen. groen. Ja, 120 dB. De groene, hè. Ja. Hij ja. maakt best herrie. Ja. Je ziet hem niet, maar je hoort het wel. Nee, je hoort wel. Ja. Hey, op uh, vier de... Ja, ook een olifant. Ook een olifant. De nee, noordelijke. Ja. Nee, de zee-olifant. Oh, ja. Ja. De zee-olifant. Ja. Ja. ja, de noordelijke zee-olifant. 126 dB. Oh. Nou, op drie, ja, het woord zegt het al, hè, Frank? Ja. Het varken. Het brullaapje. Nee. Nee. Het brullaapje. <laughs> nee. Brullaap. Ja, ja. Okay. ja, die maken best wat herrie. 140 dB. Zo. Ja. Nou, op twee is dat... Uh... Ja, nee, ik, heb nog, ik heb er zelfs nog nooit van gehoord. Nee? Jij ja, wel? Nou ja. De trompettenvogel. Nee. Nee. Oh, nee. De pistoolgarnaal. Oh, dat begint... De... De, pistoolgarnaal. de pistoolgarnaal. De pistoolgarnaal. Nou ja. Nou, ja. Zoiets? 200 dB. 200 dB? 200 dB, dat is toch wel. Nee, nee, nee, ja, nee, nee, en nee, dan, En nummer 1. Ah! De potvis-walvis-plank. dat oh, is te gauw ja, ja, walvis. <laughs> ik zei het al, walvis. <laughs> ik nog goed. De potvisvalvis. tot 230 dB jongens. Oh. Ja, dat is een best, uh, best dingetje. Die, uh, en de, de, uh, even terugkomen op de groene Sisiade. Uh, Sisiade? Dat is het hart, uh, een insect is dat. Oh. Ja. Ah, je moet af en toe wat van je laten horen. Hè? Ja, ja. Dat is een unieke roep. Elk, elk soort heeft een unieke roep. En de brullaap <laughs> is uh, zo, uh, ja, de luidste roep van alle landdieren. Oh, oké. Okay. Dus, uh, en de pistoolgarnaal. Dat, uh, die leven in een onderwater van het westen gedeelte van de stille oceaan. Houdt maar die konden ze onder water geluid produceren. Ja, en ha ze staan uh, uh, bekend om een krachtige klauwen. We gaan uh, volgende week verder mensen met die, uh, met die onzin. Tot 200 dB. <laughs> <tb. laughs> dan, ja, ja, dan, dan, dan kijken dan. we of we meer geluid kunnen krijgen. Tot zover. Naar Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer.